Dit is Martijn van Beek met NOS Journaal. De oude Tim Ribberink hebben de afscheidsbrief van hun zoon in zijn rouwadvertentie gepubliceerd... in de hoop dat pesten echt wordt aangepakt. Dat staat in een verklaring van de ouders... die werd voorgelezen in het gemeentehuis van de gemeente Dinkeland. De twintigjarige Tim pleegde vorige week donderdag zelfmoord... omdat hij zijn hele leven is bespot, getreiterd, gepest en buitengesloten. Zijn ouders wisten daar nauwelijks van en willen ermee in de openbaarheid treden... om ervoor te zorgen dat dit nooit meer zal gebeuren. Tim was niet zielig, Tim was sterk en hij wilde dat de buitenwereld zou nadenken, schrijven de ouders. De opvallende advertentie in de Twentse Courant Tubantia leidde tot een stroom van reacties en media-aandacht. Het kabinet moet voor morgenmiddag op een rij zetten wat de gevolgen voor de koopkracht zijn van de maatregelen uit het regeerakkoord. Daarbij moet het kabinet een uitsplitsing maken voor verschillende inkomensgroepen. Het verzoek werd gedaan door de hele oppositie en de regeringspartijen VVD en PvdA verzetten zich er niet tegen. Als de brief van het kabinet er is, bepaalt de Kamer of er genoeg informatie in staat... om overmorgen het debat over de regeringsverklaring te laten doorgaan. In Winterswijk is een man aangehouden die tientallen miljoenen euro's zou hebben witgewassen. De 40-jarige man zou geld van beleggers hebben weggesluist naar buitenlandse rekeningen. De beleggers dachten dat ze investeerden in valutehandel. Ze komen voornamelijk uit Nieuw-Zeeland, Australië en Amerika, maar er zijn ook Nederlanders bij. In hetzelfde onderzoek werden eerder al een man uit Haarlem en zijn vriendin aangehouden. De rechtbank in Assen heeft vier verdachten veroordeeld tot cel- en werkstraffen voor zogeheten half vijf fraude. Ze bestelden gereedschappen verf, hout en andere bouwmaterialen bij bedrijven in Nederland en België. De goederen werden nooit betaald en meteen doorverkocht. De manier van oplichten wordt half vijf fraude genoemd omdat de fraudeurs tegen sluitingstijd bij bedrijven aantrekkelijke spoedbestellingen doen die een ondernemer moeilijk kan laten lopen. Vanwege de tijdsdruk doen de ondernemers geen gedegen onderzoek naar de opdrachtgever.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 fine dude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 Netjes het en van Zandvoort ook op tv.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 wat ik hier voor me had, want zij is alles, alles, alles, alles in één. Mm -hmm. Ze komt van top.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 It's all is, all is, all is, all is in it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 Dippy, 'bout the way you walk, a contact sport. Let the neighbors talk. Deeply, dippy, I'm your Superman. I'll explain. You're my lowest plane. Oh my love, I can't make head nor tail of passion. Oh my love, let's set sail.